De zes bemanningsleden van de Discovery blijven elf dagen in de ruimte. Het is de 39ste en laatste ruimtereis van de Discovery. Geen enkele andere space shuttle heeft zoveel missies uitgevoerd. Aan de vooravond van Oscars zijn in Los Angeles de gouden frambozen uitgereikt. De prijzen voor de slechtste films. De last airbender kreeg de meeste Razzies, Onder meer die voor de slechtste film en slechtste regisseur. Aston Kutcher werd uitgeroepen tot slechtste acteur voor zijn hoofdrollen in Valentine's Day en Killers. En bij de vrouwen ging de Gouden van Broos naar de vier hoofdrolspeelsters uit Sex and the City 2. Het weer opnieuw een bewolkte dag staan een stevige westen tot noordwestenwind... wind en van tijd tot tijd valt er regen. Het wordt een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. Bruinsheilvloeren, de grondleggers van parket. Kijk op Bruinzeelvloeren.nl De laatste bloederige stuiptrekkingen van een duivelse dictator. Wouter Körpershoek doet verslag vanuit Libië. Dat en meer in Brandpunt vanavond om kwart over tien... bij de KARO op Nederland 2. Nederland 2. Geen vee-industrie, maar schone lucht. Kies partij voor de dieren. Dit is Radio 1. BNN BNN 47 laatste loodjes aan de site. Ja, staat online. 47.bnn.nl We hebben een website. Die stond al een tijd online. Maar daar staat nu ook de laatste aflevering van Nurtalk. Ook heb je net kunnen horen. Zoiets na vijven hebben we het gehad over... Uh, over ja, technische dingen, internet, dat soort zaken, social media. 47.bn.nl. Als je hem terug wil luisteren. Het gesprek uh, wat ik had zojuist met Verschuren en Marjolein Kamphuis. 47.bn.nl. Goedemorgen, het is 27 februari 2011 En het is zondag. We gaan uitslapen. Gezellig eten met elkaar. Huiswerk maken. En we gaan lekker naar Amsterdam. Uh, niet uh, bepaalt veel. Ik heb eigenlijk nog geen plannen. Ik uh, ga voetballen. Ben ik eigenlijk niet slapen, denk ik. Gaan we huis zeg maar. Ik ga naar mijn Ik ga naar oma's feest. Dan uh, gaan we naar uh, de Amsterdamse waterleidingduinen. Dan ga ik meestal op visite bij uh, mijn tante en mijn ooms Die uh, wonen aan de andere kant van Nederland. Dus dan uh, ben ik al... Ik ga zondag naar een uh, retro gamebeurs, dus even kijken wat er daar nog voor uh, hebben liggen die ik nog niet in mijn collectie heb. Ik heb zondag is... een dagje vrij, is er is er een eindelijk. Zondag? Ja. Uh, maar niks. Uh, ik ga leren voor een vertamen. Een retro gamebeurs, hoor ik. Benieuwd wat dat is. Beetje oude spelletjes kopen denk ik, van uh, Mario Bros en Duck Hunt en zo. Lijkt me leuk, zou ik ook wel naartoe willen. Ik weet er niet wat ik ga doen. Ondertussen dus eerst even dit uurtje radio nog afmaken. Met zometeen het WK Bartender. Dat zou je kunnen worden als je meedoet vandaag aan het WK. Of morgen is dat. Straks ook columnist Betwist kijken of Pieter Derks een derde ronde door is. En een nieuwe aflevering van juffrouw Potjewijd. Ze is weer terug. En deze laatste zondag van de maand vertelt ze weer haar visie over het nieuws. En hoe vaak kom je het niet tegen tijdens het stappen. Andermans druppels op de bril en geen velletje wc-papier meer op de rol. En door al dat bier moet je toch vaak en veel plassen. Nederlandse jongeren ergeren zich suf aan de smerige wc's in het uitgaansleven. En daarom duikt Christel deze week het kroegleven van Enschede in... op zoek naar de goorste wc van Nederland. Fucking shit. Shit. Shit, shit, shit, shit. shit. Eeuw, ranzig. Hey hoi, ik ben Christel en ik ben deze week afgereisd naar het zuidoosten van Nederland. Om uh, ja, in Enschede op zoek te gaan naar de gorste wc van Nederland. Uh, nu sta ik voor de kroeg De Kater. En uh, ik ga daar maar eens kijken hoe het zit met de wc-hygiëne. Zo, we gaan het toilet in. Licht gaat aan. Zo, het is, een, uh, het is een heel groot en ruim opgezet toilet. Best wel heel erg strak. Met twee grote vuilnisbakken die echt vol zitten met uh, papiertjes na het handen wassen. Uh, hij heeft ook meerdere wasbakken, dat is ook wel fijn. Laat ik maar gelijk even mijn handen gaan wassen voordat ik uh, de wc's ga checken. Zo, even de handjes drogen. Netjes in de prullenbak. Oké, okay, daar gaan we. Het toilet. Zo, even kijken. Deur dicht. En op slot natuurlijk. En dan uh, in de pot gaan kijken... Want dat is waar het natuurlijk allemaal gebeurt. Ja, hij mag er dan heel fris uitzien. En heel strak en modern. Maar heel fris is hij niet. Niet dat hij heel vies is. Maar je kan wel zien dat hij niet vaak wordt schoongemaakt. Zo, dan zal ik even de toiletborstel pakken. We hebben gelijk die, uh, die remspoelen even weggepoetst. Dat is wel zo netjes voor de volgende, toch? Ja, het is een hele saaie, clean wc. Er staat ook al ook niks op de deur geschreven of op de, of op de muur. Het is allemaal heel netjes, heel clean. Eigenlijk zoals een wc hoort te zijn. Wat wel nog even leuk is om te benoemen, is dat hier echt nou, 12 wc-rollen op het randje van het toilet uh, boven het toilet staan. En dat ze allemaal al een keer zijn gebruikt of zijn aangebroken. En dat niemand eigenlijk gebruik maakt van het, uh, het gewone wc-papier wat aan de muur hangt. Wel grappig om te zien. Ja, het eindcijfer ga ik natuurlijk weer even achter gesloten deuren voorzien. Kom zo weer terug. Een dikke negen. Zo. Nu wegwezen, want dan ga ik je eens flink schijten. De Beach Boys en I Can Hear Music. Wat een leuk liedje is dat. Niet geschreven trouwens he, door de Beach Boys. Nee, het is ooit geschreven door Larry Lurex denk je misschien, wie past dat ook alweer? Heel lang geleden, in de jaren zeventig, Larry Douglas. Freddie Mercury is dat. Dat was het allereerste liedje wat Freddie Mercury opnam. Uh, solo, onder een andere naam toen nog. I can hear music. Ik heb een hele leuke versie ervan. Ik zal hem volgende week nog eens meenemen, dan uh, ga ik hem nog een keertje voor je rijden. Samen met een hele hoop zoete tompoesen blikt juffrouw Potjewijd deze week weer terug op de maand februari. En er is veel gebeurd, zeg. Heel veel gebeurd, vooral in het Midden-Oosten. En uh, daar heeft ook Potjewijd haar eigen mening over. Een deel uit het leven van juffrouw Potjewijd. Het was zo'n vrijdagmiddag geweest waarop je kon denken, als je binnen had gezeten, dat het zomer was. De zon scheen het huis binnen en tekende een warm vlak op het tapijt. Het zonnige vlak kleurde zo warm dat het longte erin te gaan liggen. Wel, aangezien ik niet per se andere zaken te doen had... schaarde juffrouw Potjewijd zichzelf met wat oude kranten... een pot thee en drie tompoezen op het tapijt in de zon. Vanachter het raam zie ik hoe buiten het kwik van de gradenmeter daalt onder nul... terwijl het binnen hier bij mij steeds warmer wordt... Dit is een knusheid die deze vrijdagmiddag goed bij juffrouw Potjewijd past. Jawel, laat het buiten maar briezen en vriezen. Vandaag zit ik binnen en merk ik niks. Ah ja, ik observeer, constateer wat, maar dat is dat. Ik drink mijn thee, hap van mijn tompoes en proef het roze glazuur. Dat je tanden breken zo zoet. Suikerlippen, suikerkussen op het koude raam. Oh, eh, uh, oei. Oh, wel, godverkut. In een belachelijke vlaag van verstandsverbijstering zit ik hurkend het raam te kussen. Oh ja, een mens moet wat, hoor ik je denken. Terwijl de knapste zoon van de oude schoenmaker moeizaam voorbij schuifelt met zijn hond. Het beest geeft geen sjoegen, ja het blaft wat. En laat zich op twee poten in een achterwerk meesleuren langs mijn raam. De knapste zoon van de slager, een jaar of dertig en echt veel te knap om alleen te zijn. Staart juffrouw wijd met haar suikerlippen aan. Hij lacht mij uit. De lul. Dan zwaait hij. Oh, hè. Uh. Oh, hallo. Zwaai ik terug. Je Potje wijd. Waarom kust je dan ook het raam? Net nu, net nu, de knapste zoon van de slager. De knapste zoon van de slager wandelt nooit langs mijn deur. Dan doet de hond zonder enig pardon een plas in mijn voortuin en wil zonder moeite verder dribbelen. Nu is het de zon van de slager die blijft staan en ik krijg het idee dat hij hier enkel en alleen staat om mijn belachelijke kanten te ontdekken. Zo, ik trek het gordijn dicht. Voor dat soort pottenkijkerij, dat soort gemene ongein, sluit ik mijn ogen. Alhoewel, die zon, de heerlijkheid ervan. Ik wacht. Eén, twee, drie, vier seconden en... Ik schuif het gordijn voorzichtig weer open. De zon en zijn pishond zijn doorgelopen. God zij dank heeft het beest mijn opkomende krokuskoppen niet ondergescheten, want dan was ik pissig geworden. Ik nestel mijzelf, kontendraai, een fijn plekje in de zon en sluit mijn ogen. Ik denk aan de krantenkoppen van de laatste weken. Ze liggen rondom mij verspreid, alsof ik slecht nieuws spaar. <lacht> mijn ogen knijp ik dicht. En terwijl de crazy carousel de wereld overdraait, onrustzaait, zielig rijdt en levens wegmaait, ziet men hier aan de bomen dat de lente beginnen gaat. Niet dat het tot ons doordringt, niet dat het ons iets deert. Nee, wij op straat dragen een gelegenheidsgezicht, denderen in de kudde mee. Nee, op straat doen we alsof ons neus bloed. Op de straten vormen zich plassen bloed, waarin de kinderen met gekleurde kaplaarsjes stampen en springen. De kinderen die zingen. Terwijl bloedspetters hun gezicht slaan en de muren van de huizen versieren. Terwijl de neuzen van de grotere, de adolescenten, de volwassenen blijven bloeden. Vormeloze bloedbaden gulpen door de straten. Terwijl de grotere met hun gelegenheidsgezichten van alles komt goed toch zo. Hun ogen dichtpersen en niet zullen zien dat ze verzuipen in deze stortvloed van bloed. Nu als de mogelijkheid bestaat. Nee, nee, nee, nee, nee. Hier bloeden de neuzen. Groeien de groene knoppen aan de boomtoppen en straalt de zon haar stralen de huizen binnen, zodat wij hier binnen kunnen denken dat het zomer is? Terwijl er een wordt geliquideerd, terwijl de ander van de dom in Utrecht springt. Terwijl het politieke knaagdier stemmen int en de koning van België opeens een geheime halfzuster heeft. En nu de draaimolen draait, wapperen de vlaggen half stok, rauwen de mannen met de baarden. Huilen de vrouwen met de snorren, zuizen de oren, staat de televisie te hard. Heeft de moeder geen melk meer voor het kind en doen wij met de handen voor de ogen alsof onze neus bloed. Ik schrik wakker. Ik eh. Uh, ik, ik heb eh. Uh, ik heb even wat tijd nodig om op adem te komen. Ik eh. Uh, ben even weggedommeld. Het is alsof ik als een soort Alice in What Kind of Land in de kranten ben getuimeld. Omhoog krabbelend langs letters en zwarte koppen lieten de letters los van het papier en viel ik met hen van de pagina's af, de diepte in. Ik neem een slok van mijn lauw geworden thee. Buiten is het begonnen te schemeren. De zon is weg en ook binnen, bij mij is het nu kouder geworden. Twee overgebleven tompoezen liggen zo'n beetje vergaan en vergeten naast de kranten in de schemer. je, je wijdt staart naar het beeld. Gesmolten glazuur, roze, naast vaal geworden krantenkoppen, somber. Zoals ze zich opeens ook is gaan voelen. Nou, ze weet dat ze eigenlijk op zou moeten staan. Maar ze sluit zichzelf de ogen en probeert te dromen van een lente. Juffrouw Potje wijpt. Aju. Over dat liedje van, uh, van Larry Lurex, I can hear music, en van de Beach Boys. Wie was nou eigenlijk eerder? Uh, Freddie Mercury, oftewel Larry Lurex of de Beach Boys. Nou, het, ik zei dus dat dat uh, Freddie Mercury was, maar het blijkt nu toch zo te zijn dat eventueel, misschien, ik misschien niet gelijk had. Maar het kan bijna niet, maar het zou zomaar kunnen dat, dat dus toch de Beach Boys eerder waren met hun I can hear music. Misschien. Goed, vieze dingen met je geslachtsdeling. Uh, ja, allemaal beelden uh, die je misschien te binnen schieten... krijg je dan wanneer je denkt aan een SOA of je erin hebt. Dat kun je laten testen. En onze Evert van BNN University, die wilde dat wel eens doen. Die ging kijken of dat nou echt zo erg is om je te laten testen... als soms wordt gedacht. Kijk, stagiaire Floris-Jan haalt uit een potje een wattenstaafje. Gewoon een wattenstaafje. En die geeft hij zo aan de dokter. Maar de dokter, heren... ...gaat met het hele wattenstaafje in één keer in de mond van de trompet. Zo, pop, pop. En hij begint te roeren. En ik denk, kun je daar roeren? Ik loop nu net de uh, spreekkamer binnen. Ik ben uit de wachtkamer geroepen uh, op nummer. Want als je hier aankomt, krijg je meteen een nummer. Om de anonimiteit te waarborgen. En nu zit ik dus tegenover Laura. Nou, vertel, wat is de reden dat je hier naartoe bent gekomen vandaag? Het is niet uh, dat, ik, uh, dat er uh, paddenstoelen onder mijn. Uh, ergens groeien of zo. Maar het is. Uh, nee. ja, je hebt wel eens een vlekje of zo. En ik denk dat mensen het wel eens hebben: dat je, dat je iets niet vertrouwt. Mm -hmm. Maar dat je niet per se denkt: van ja, dit is heel erg. Dus ik ga nu meteen naar de, naar de kliniek toe. Ja. Dus uh, uit een soort voorzorg ben ik hier nu. Uit een soort voorzorg. Dat is prima. Dan kunnen we nu gewoon gaan kijken naar jou, naar de SOA... waarvan je ook geen klachten hoeft te hebben. En uh, we testen hier standaard altijd op vijf SOA. En dat betekent dat we een buisje bloed gaan afnemen bij je. En dat bloed... Gewoon uit mijn arm, toch? Gewoon uit je arm, ja, ja. Maar ik kan mijn broek gewoon aanhouden tot nu toe. Je kan je broek gewoon aanhouden, ja. Maar stel, uh, er komt echt pus uit alle gaten... of ik ben heel exhibitionistisch ingesteld, dan uh, moet je toch even met de billen bloot. Ja, nou ja, als jij klachten hebt inderdaad, ja. dus als er iets van afscheiding is of er komt pus uit je penis, dan uh, gaan we wel een uh, onderzoek doen bij je. Ja. Welke komen het vaakste voor trouwens? Welke SOA's? Of SOA is het, hè, het bierfout. Ja, SOA, ja. Nou, glamidia is een SOA die je ook heel veel ziet zonder klachten. Je hebt glamidia bij je zonder dat je het weet hè, en je hebt geen klachten van. Daarbij is het ook heel makkelijk over te dragen. Het kan ook uh, door slijmvliescontact worden overgegeven. Ja, maar is dat met zoenen? Nee, niet zoenen. Wel, uh, als jij bijvoorbeeld uh, wordt gepijpt door een meisje, dan kan zij uh, een glamida in haar keel hebben. Dat kan jij dan daardoor, door dat contact, weer oh. op jouw penis krijgen. Dat is nieuw voor me. Doe je bij vrouwen ook andere testen dan? Bij vrouwen doe je een vagina. Die doen zelf op het toilet, net zoals jij in het, op het toilet uh, urine opvangt, doen zij zelf het vaginale testje. En dat testje, dat is een wattenstokje wat ze in de vagina inbrengen. Maar bij mij gaat er niks in met een pisbuis, hè? Nee, nee, helemaal niks. Nee. Oké, okay, dat is wel een opluchting. Ja, en dat was vroeger wel zo, dus okay. het is ook niet zo dat jij dat uh, verzonnen hebt. Maar dat is nu uh, gebleken dat met die urinetest, als je geen klachten hebt, het net zo betrouwbaar is als die andere test. Zojuist is er een, uh, een buisje bloed bij me afgenomen. En dat mocht absoluut niet opgenomen worden. Dus dat kon ik helaas niet laten horen. Het enige wat ik nu nog even moet doen is in een potje plassen. En dat ga ik nu doen. Zo, daar is gepiept. Nu nog mijn potje inleveren en dan uh, kan ik naar huis. Ik loop nu de uh, SOAPOLI uit. En ik kan eigenlijk zeggen dat uh, het viel reuze mee. Als je twijfelt, is het uh, absoluut een aanrader om even te doen. Nou, dan nou krijg ik van de week dus een sms'je. En daar staat in uh, wat ik eventueel mankeer. Dus uh, nu gaan we afwachten. Wat ik wel jammer vind trouwens, is uh, dat ik speciaal voor degene die mij zou onderzoeken... Ik had verwacht dat ze wel even naar mijn, uh, naar mijn leuter zouden kijken. Dus ik had eigenlijk speciaal voor diegene die dat zou doen... had ik een smiley face op mijn, op mijn Pimo getekend. Maar ja, die hebben ze dus niet kunnen zien. Jammer voor hun. BNN University. Nou, het is nu precies vijf dagen later, vijf werkdagen, en ik heb zojuist een sms'je gekregen van de SOA-kliniek dat ik helemaal niks mankeer. En daar ben ik best wel blij om. Nou, gelukkig maar. Dit is niet Amy Winehouse, maar Wenda Jackson. Dus die versie van Amy Winehouse. En toen dacht Jack White. Hé, hey, daar in die kast. daar staat Wanda Jackson te verstoffen. En Wanda Jackson was een oude soulzangeres. En die heeft Jack White van de White Stripes weer uit de kast getrokken. En gezegd: Van hier heb je een lading liedjes. Ga die meezingen. En dan heeft ze gedaan. En uh, daar kwam dit onder andere uit: You Know I'm No Good van Wanda Jackson. Hier op radio 1. En ik lees. Dat is raar, joh. Zeg lieke. Ja. Hoeveel geld zou je over hebben voor een pluk haar van Justin Bieber? <laughs> <laughs> als je, als je, het is een retorische vraag. Ja, neem ik een aan. beetje, een beetje. Maar het kan ook zo, namelijk, want hij is, hij is te koop, hè? Uh, een pluk haar van Justin Bieber ja. is te koop. Ja. Hij is dus naar de kappen gegaan, Justin Bieber. Dat is uh, echt de, pop, eh, de, gewoon de ster van dit moment in Amerika. De uh, Amerikaanse Ralph eigenlijk. Ja, eigenlijk wel inderdaad. Ja. Ja, nou, Dat is mooi gezegd, <lacht> zeker. Dat is hij absoluut. En, en uh, die jongen is, echt, is, is ontzettend populair. Wint Geen Grammy's, maar wel echt gewoon miljoenen fans. Vooral in Amerika. Hier valt het eigenlijk wel mee, hè. Uh, en hij is naar de kapper gegaan. Nou, dat is wereldnieuws natuurlijk. Hè? Dat, dat doel, daar zet je heel even Libië voor opzij. En, uh, en hij is in een talkshow geweest van Ellen DeGeneres. En heeft daar een pluk haar aan Ellen DeGeneres gegeven. Mm -hmm. En gezegd: Hier gaat het maar feilen. En uh, dat staat nu dus te koop uh, op internet. Mag jij eens raden hoeveel dat nu al waard is? Via eBay. Ja, dan ga ik heel hoog zitten. Ja, ik denk... Haar, hè? Ja, een pluk haar, maar ik denk dat de mensen wel zo gek zijn om meer dan 10.000 dollar voor het ah, betalen. Nog niet, maar dat gaat zeker gebeuren. Hij is nu 6.000 euro waard, dus dat uh, 10.000 dollar, daar ja. gaan we zeker op komen. Jij, jij hebt... Wie is die Justin Bieber? Weet je? Kun je dat een beetje verklaren, jij als, uh, als jonge hipster? Uh, ik uh, ken hem niet persoonlijk, <lacht> maar uh, nou, hij, is, uh, hij zit bij het label van Usher, geloof ik. Ja. En Usher rappen? is een hele grote bekende rapper inderdaad. En die is al wat ouder en die is heel cool. En die heeft hem toen bij zijn label genomen omdat hij dacht... Nou, dat jongetje, dat kan wel rappen. Ja. En uh, daardoor was het eigenlijk al meteen een ster. Omdat hij dus bij zijn label zat. Ja. En, uh, en hij kan... Of nee, hij rappt niet, hij zingt. Ja. En uh, hij kan inderdaad ook heel mooi zingen. En daar ben ik laatst achtergekomen uh, dat dan? hij ook echt kan zingen. Want al zijn hits, dat is allemaal met de computer bewerkt. En er komen allemaal geluiden bij die helemaal niks met zingen te maken hebben. Yeah. Maar hij heeft ook een akoestisch album. En die heb jij. <laughs> ja. Maar, je, ja op hoe Spotify. maar hoe oud ben jij? Ik ben 25. Nou, ga, het is dus niet just een bier luisteren. Nou, ja, maar het is gewoon echt heel muzikale muziek. En akoestisch vind ik het wel heel erg mooi. Dus jij zit dan. Zit dan nou, ik stel me zo voor, zondagmiddag zit je op je kamertje, een beetje Spotify. Mee, uit, lekker just een bier luisteren. Ja. Maar pluk haar hoef je niet te hebben, toch? Nee. Zou je naar een concert van hem gaan? Nee, hij nee? nee, is te jong, nee. hè? Hij heeft een gillende bakvismeisje. Het, deze oh, tijd, ja, ik heb wel eens beelden gezien. Uh, dat hij gewoon echt... Uh, ga, ik zou hem gek van worden. Ik denk dat hij een soort nieuwe, een nieuwe Michael Jackson gaat worden. Een uh, echt een kindster, want hij is natuurlijk nu 16, 17 of zo, mm -hmm. denk ik. En uh, hij is al heel lang uh, is hij, uh, is hij, uh, populair. Ik denk dat hij, heel, dat hij helemaal gek gaat worden. Ik denk het niet. Nee? Ik denk dat hij niet uh, zo lang vol gaat houden als Michael Jackson. Niemand houdt het zo lang vol nee, als Michael Jackson. Ja, nou, daar, daar heb je gelijk in. Nou, is goed. 6.000 euro. Als je meer wil bieden, bieden, dan kan dat op eBay. Uh, zoek even op... Uh, Her en Justin Bieber. Columnist betwist. 4.7 gaat op zoek naar de beste columnist van Nederland. En misschien hebben we hem wel gevonden in de vorm van Pieter Derks. Pieter, goedemorgen. Goedemorgen. Voor de derde keer, dat is nog nooit iemand gelukt. Nou, uh, ik ben vereerd. <laughs> ja, meestal, ja. meestal zijn mensen weg na, na twee keer. Dan denkt de luisteraar, nou weet je wat, hoepel nu maar op met je column. Ja, precies. Blij dat ze me nog niet hadden zijn. Nee, precies. Het gaat nog steeds ja. goed. En, uh, en uh, jij maakt actuele columns. Columns een beetje over het nieuws. Is dat deze keer ook weer zo? Of heb je er nu wat persoonlijker van gemaakt? Uh, nee, het is gewoon weer uh, keihard op het nieuws. <laughs> heel goed, heel goed. Ik ben benieuwd wat je ervan gebakken hebt. Succes. Oké, okay, dankjewel. Door al die vallende Arabische leiders van de laatste tijd... begin ik weer aardig thuis te raken in de taal van dictators. Gewone politici zoals die van ons... kun je in principe zonder woordenboek nog wel begrijpen. Je moet gewoon rekening houden met het feit... dat alles ongeveer tien keer erger is dan zij het zeggen. Een paar miljard euro ombuigen betekent keihard bezuinigen. Gedoogsteun aan een kabinet geven betekent alle touwtjes in handen hebben. En als een minister meer tijd aan zijn gezin wil besteden... bedoelt hij ik ga bij KLM werken. Op zich niet zo moeilijk... Maar bij leiders als Ali, Mubarak en Gaddafi ligt dat anders. Die kunnen zomaar het tegenovergestelde zeggen van wat ze eigenlijk bedoelen. Zo zei Mubarak later nog dat hij niet ging vertrekken. Hij had het over hervormingen, economie, vaderlandsliefde. Maar de volgende ochtend was het paleis leeg en bleek hij bedoeld te hebben... zoek het maar uit met je democratie. Ik heb nog een paar uur nodig om mijn geld van de bank te halen... en dan ga ik lekker op het strand liggen. Een goede dictator moet natuurlijk ook onvoorspelbaar zijn... om zijn volk een beetje bang te houden. Dat houdt het ook leuk... Ik zou er zelfs het grootste lol in hebben als ik wist dat achter al mijn woorden een andere betekenis gezocht zou moeten worden. Dat je als dictator kunt zeggen, mijn konijnenhok moet verschoond worden. En dat dan het hele volk de deur op slot doet uit angst het konijn te zijn. Jammer genoeg hebben de meeste dictators geen humor. En dat de grenzen tussen onvoorspelbaarheid, humor en onzin dun zijn, bewees onze vriend Gaddafi deze week natuurlijk. Drie bizarre toespraken waarvan de eerste de leukste was. Hij geen maandagavond op tv zittend in een auto met een paraplu voor een speech van 22 seconden. Ik wilde iets zeggen tegen de jongeren op het groene plein en laat met hen opblijven, maar het begon te regenen. Goddank, dat was goed. Ik weet niet hoe hij dacht de revolutie hiermee te stoppen. Maar zowel zijn volk als de internationale gemeenschap pasten volledig in het duister over wat hij nou in godsnaam heeft gezegd. Hij wilde iets tegen de jongeren zeggen, dat zou in normale dictatortaal betekenen: ik was op weg om ze neer te schieten. Maar hij wilde ook laat met hen opblijven, hetgeen zou kunnen duiden op seksuele plannetjes. En toen, toen begon het te regenen. En dus ging het niet door. Wat voor dictator ben je nou helemaal? Als je je gezag laat afhangen van de weersomstandigheden. Hij zat nota bene in een auto met een paraplu. Is hij misschien allergisch voor water? Dan is de revolutie zo gepiept. Tripoli ligt aan de kust. Dus een paar emmertjes water halen en de leider legt het loodje. Dan laat je je dan 40 jaar de onderdrukken. Hij heeft dinsdag zijn best gedaan om de schade te herstellen. met zo'n typische dictatorspeech van meer dan een uur. Maar het gezag van Gaddafi is in die 22 seconden van maandagavond volledig verwoest. In ons eigen land was er deze week wat drukte om de koningin die volgens Huub Oosthuis gecensureerd wordt. Ik zou zeggen, gelukkig maar. Dat is nou de democratie waar je de lidie van vechten. Iemand om te voorkomen dat het staatshoofd complete onzin uitkraamt en gewoon doet wat hij die zin in heeft. Er is deze week een vliegtuig uit Nederland in Tripoli geweest om Nederlanders op te halen. En ik hoop van harte dat dat de KLM was. Dan is er een klein kansje dat Gaddafi deze week alsnog kiest voor zijn gezinsleven. Pieter Derks, jouw column staat er weer op. En als jij thuis nou denkt van, nou die Pieter die mag nog wel een keer, die wil ik nog wel een keer horen. Mail dat dan eventjes naar 47 bnn.nl. Als je zegt, nee ga weg Pieter Derks, ook dat kun je mailen naar 47 bnn.nl. Meer columns van Pieter lees je op www.pieterderks.nl. Pieter, dankjewel finalisten, strijden morgen om de titel de beste bartender van de wereld. Bartenders, eigenlijk gewoon barmannen of barvrouwen van over de hele wereld... kregen de opdracht een vernieuwde, vernieuwende cocktailrecept te ontwikkelen. En de vakjury zal dan maandag een winnaar gaan kiezen. Goedemorgen, Hanneke. Hanneke? Ja, hallo. Hallo, goeiedag. Jij bent betrokken bij die wedstrijd. Wat, wat doe jij? Heb je het georganiseerd? Klopt inderdaad. Ik heb, het, uh, ik heb het dit jaar weer georganiseerd. Het is de vijfde editie van uh, deze internationale cocktailcompetitie van Lucas Bols. Ja. Um, Wie is Lucas Bols? Jaar... Wat zegt Wie u? is dat, Lucas Bols? Um, nou, Lucas Bols is, is het, uh, het oudste gedistilleerde merk ter wereld. Oh ja, ja, ja, de drankmerk. Ja, precies. Oké. Okay. Klopt inderdaad. We ja. doen in uh, en van Liqueur onder andere. Ja. En um, uh, dit jaar hebben we het thema gehangen van deze Boshoorn Worldwedstrijd aan uh, uh, Mix Your Way Into Cocktail Heaven. <laughs> en dus uh, kan ik me zo voorstellen dat er allemaal mannen en vrouwen uh, naar jullie toe komen die dan cocktailtjes gaan mengen? Ja, klopt. Nou, Ten eerste is het internationaal, dus we hebben een, een, een internationale vakjury ook aangesteld. Um, vier uh, professionele mensen die, uh, die de deelnemers acht, uit 28 landen hebben beoordeeld. Uh -huh. En daar zijn acht finalisten uitgekomen, uh, onder andere uit Australië, Amerika Japan. Uh, en die gaan morgen tijdens de Global Shake-Off en de Jimmy Hoo gaan zij tegen elkaar strijden... voor uiteindelijk de titel Bols Global Cocktail Master. De Global Shake-Off, wat is dat? Hoe, hoe werkt dat dan? De, de, is, is, zeggen jullie dan van, nou ja, maak nu deze cocktail... en dan gaan ze met z'n allen snoeien aan het werk om die cocktail in elkaar te klussen? <laughs> nou, dat, dat zou kunnen, maar uh, we hebben het dit, dit jaar zo gedaan dat um, die, die finalisten, of eigenlijk alle deelnemers die, uh, die deel hebben genomen aan de Boswarant World-competitie, um, die hebben een recept ingeleverd van hun versie van een hemelse cocktail. Uh -huh. En daarop zijn ze in de finale gekomen. En zij gaan dus morgen gaan zij, uh, weer die, uh, diezelfde cocktail maken die zij, uh, waarmee ze in de, in de finale zijn gekomen. Ja, ja dus hun eigen cocktail, hun eigen recept. Klopt, inderdaad. Ja. Ja. En waar moet dan zo'n goede cocktail aan voldoen? Wat, wat, wat, wat maakt een echt goede cocktail een echt goede cocktail? Ja, ja, ja. Nou, dat heeft meerdere, uh, meerdere delen, zeg maar. Mm -hmm. uh, ze moeten onder andere letten op presentatie. Het moet natuurlijk smakelijk uh, uitzien. Ja. Uh, er moet een balans in zitten tussen alle verschillende ingrediënten die ze gebruiken. Uh, er moet een lekker aroma aan zitten en natuurlijk ook wel lekker smaken. Ja. En uh, voor deze competitie beoordelen we ook op creativiteit... Is het, nog wel, is het nog wel populair, cocktailtjes? Want ik moet eerlijk zeggen, als ik in de kroeg ben... ik zie mensen niet meer zo vaak cocktails drinken eigenlijk. <laughs> nou, het is, het is absoluut nog populair. Uh, er komen ook steeds meer professionele cocktailbarren. Ook in Nederland. Laatst uh, laatste is bijvoorbeeld uh, Vesper in Amsterdam, die is uh, uitgeroepen tot de beste cocktailbar van Nederland. Mm -hmm. uh, in wereldwijd zie je ook nog, wel nog steeds dat, uh, dat cocktails uh, heel erg populair zijn. Alleen uh, wat mensen meestal willen is dat ze een hele goede cocktail drinken. Ja, ja. Maar het is toch juist goed dat ze een goede cocktail willen drinken? Ja, nee, absoluut. Yeah. Dat, uh, yeah. dat vinden wij alleen maar perfect. En wat is de populairste cocktail uh, ooit? Ja, dat zijn er natuurlijk verschillende, maar uh, je hebt natuurlijk altijd de Cosmopolitan. Oh ja, uh, dat, dat Markie... komt van Se Sex in the City uh, cocktail, is dat, hè? de Cosmopolitan? Klopt inderdaad. <laughs> dus die heeft gewoon heel bekendheid, ja. dus Mensen en, bestellen dat. En snel. de mojito, mijn vrienden drinken wel veel mojitos. Is dat ja, een cocktail? Ja, die inderdaad, ook die toe. ook. Ja. Uh, ja en die, natuurlijk heb je hier gewoon aansprekende namen, zoals Sex on the Beach en dergelijke. Wat <laughs> dus vind je zelf lekker? Um, ja, ik vind het helemaal lekker. Maar uh, nu, nu tegenwoordig is uh, mijn favoriet Bose Natural Yogurt. Mm. Dat is een, een nieuw product van ons. Ja. En daar ga je hele lekkere cocktails mee maken. Morgen dan is die, uh, dan is die uh, bartender, uh, de beste bartender van de wereld. En uh, uh, kunnen we kijken in de Jimmy Who? Ja, absoluut. Uh, het is morgen om, uh, om, half, negen, of om half acht. Sorry. Uh, ja, bartenders vanuit, uh, vanuit de hele wereld zijn natuurlijk daarvoor uitgenodigd. Uh, mm. En morgen hier met name natuurlijk dat Nederlanders ook komen. Maar er komt ook een uh, filmcrew uit uh, Japan. Hm. Nou, internationaal gezelschap. En lekker drinken, dat is altijd prettig. Dank je wel. Inderdaad. Hanneke. En tot, uh, veel succes, maandag. Bedankt.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 Liedje Lior en this old love. Onze bas krijgt steeds meer mails en brieven met noodkreten en dus ook deze week stapte hij in zijn basbus en schoot de hulp. Bas die helpt je als het niet goed met je gaat. Dan bas die helpt je, hij staat altijd paraat. Dan bas die helpt je. Bas? De mensen staan al in de rij. Uh. En niemand helpt zo goed als hij. Bas, die helpt je. Vandaag meldde Matthijs mij, want Matthijs die heeft een... Uh, ja, nou, die heeft gewoon een probleem eigenlijk. En ik ga hem helpen, want ik denk dat we het heel snel, makkelijk en effectief kunnen oplossen. <telling> Matthijs, jij hebt mij gemuild van de week, want je hebt een... Uh, ja, toch wel een probleem. Ja, nogal, want ik heb dus een poosje op Kamers gewoond en sindsdien dus ben ik weer thuis en dat is al aanpassen. En nou heeft mijn uh, zusje ook nog een nieuwe vriend en die zit hier alleen maar te gamen op zijn Playstation 3. En die uh, ja, het fysiek de hele sfeer hier. Hij zit de hele tijd achter de televisie. Je kan niet meer fatsoenlijk televisie kijken. Ik word er echt stapel, het stapel gek van gewoon. Oké, okay. we, we, we moeten dus van die Playstation af. Ik heb op zich een idee, maar het is redelijk radicaal. Boven in de slaapkamer van je zusje waar, waar zij dus dan slaapt met die, met die jongen, hoe heet hij eigenlijk? Willem. Willem, en Willem die zit dan dus altijd op die Playstation 3. En nu is hij even een paar dagen weg. Um, die Playstation staat hier nog, maar niet lang meer, want we hebben nu een idee. Um, het is wel redelijk radicaal, of niet? Ja, hij gaat gewoon echt naar de kloot, hoor. <laughs> ik vind het wel cool. Oké, okay, nice. Uh, nou, ik, ik zou zeggen, gooi het raam open. Ja. En dan uh, heb je hier de Playstation. Ik uh, overhandig hem gewoon aan jou. Ja, dat is goed. Mag ik het doen? Ja, jij mag het doen. De, uh, ik, vind het wel, ik vind het wel heftig hoor. Ik weet niet... Uh... Tel jij af? E, e, ja, zal ik aftellen? Dan, uh, we staan op de eerste verdieping dan nu. Um, goed, ik zou zeggen... 3... 2... 1... Nou, die is, uh, ah, die is toch naar de klote. Wat, uh, wat gaat er door je heen? Ja... Uh, Sowieso opluchting, want het is echt een te gek gevoel... als je zo'n don ding naar beneden mag donderen. Ja, en verder ja ook wel een beetje angst, eigenlijk. Maar ik ben eigenlijk overal toch wel blij, denk ik, hoor. En mm. ja, dan kan ik eindelijk weer fatsoenlijk een beetje meisjes mee naar huis brengen en zo. En, uh... ah, ik denk dat dit wel een goede oplossing was. Je moet echt bedanken, Bas. Je moet een boel even opvegen, denk ik. Ja, dat sowieso. Het is hier één grote playstation, warboel. Als boel. is ook een... Uh hulp nodig hebt van Bas... dan mail je even naar 47.bnn.nl Dat hadden misschien wel de kunstenaars kunnen doen. Er staat namelijk deze ochtend een bijzondere actie gepland in het Rijksmuseum. Kunstenaars die boos zijn over de kunst- en cultuurbezuinigingen... gaan schuilen in het Amsterdams Museum. Een van de organisatoren is Erik-Jan van der Geer. Erik-Jan, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het schuilen in het Amsterdams Museum? In het Rijksmuseum in Amsterdam, Wat, ja. wat is dat dan? Uh, oh. Nou, wij gaan met 650 kunstenaars en mensen die de beeldende De Kunst warm hart toedragen, uh, gaan wij uh, schuilen in het Rijk. Hoezo schuilen? Voor de regen? Uh, niet voor de regen, maar voor het gure weer en het gure klimaat waarin de beeldende De Kunst tegenwoordig uh, wordt benaderd. <laughs> Want jullie zijn het niet eens met de bezuinigingen die, uh, die er straks aan gaan komen, heb ik zo'n vermoeden? Uh, het gaat niet alleen om de bezuiniging, we willen eigenlijk uh, een beter cultuurbeleid. Ja, want, en, en, en dat is geprobeerd door, door hard te gaan schreeuwen. Dus de, de schreeuwen om cultuur en zo. En, uh, maar dat, dat werkte niet helemaal hè, had ik het idee. Dat uh, was het niet helemaal. Um, ja, het, ik weet niet of was. Ik was het toen niet in Nederland op dat moment. Hmm. Maar het probleem is uh, wat wij als beeldkunstenaars kunstenaars ontdekken, uh, in de hele discussie blijft de beeldende kunst achter en uh, theater en uh, orkesten... We zijn veel beter georganiseerd. We zijn eigenlijk heel slecht georganiseerd. En uh, we worden ook niet gehoord eigenlijk. En wij dachten, wij moeten in ieder geval onze stem laten horen. En wij zijn ook de eerste die te maken krijgen nu met de bezuinigingen. Ja. Uh, wij zijn de enige kleine groep die uh, de btw-verhoging al heeft van 6 naar 19 procent. Ja, precies. Ja. En, dan, en da, daar, daar zijn jullie het natuurlijk niet mee eens. Uh, want anders ga je niet schuilen in het Rijksmuseum. Maar hoe, zo, wat, wat, wat, wat ga je schuilen dan? Ga je daar gewoon naar binnen zitten en wat ga je dan doen? Ja. Ja, wij gaan, uh, eigenlijk, uh, we hebben het Rijksmuseum uitgekozen omdat uh, dat voor ons uh, uh, het museum is... Uh, waar kunst en cultuur door iedereen wordt gezien als een belangrijke waarde... voor de Nederlandse identiteit en de economie. Ja. En wij vonden dat een mooie plek om daar te gaan vertoeven... tussen de oude meesters en daarvan de kunst te genieten. Okay. En daarmee aan te tonen dat kunst een enorme waarde heeft voor de identiteit van het land... En ook een economische waarde zou kunnen hebben. En uh, wij zijn eigenlijk de kunstenaars uh, van de toekomst die het Rijksmuseum moeten vullen. Als we dat nou uh, zouden zien, dan zou het, uh, misschien, zouden mensen misschien meer ervoor over hebben. Ja, nu werken uh, dit soort acties denk ik altijd alleen als er gewoon echt lekker veel mensen meedoen. Ik bedoel, drie kunstenaars die in het Rijksmuseum zitten, dan, ja, dan, denken, dan denken mensen ook, ja het zal allemaal wel. Ja, dat klopt. Dus er komen 650 mensen. Echt waar? Wauw. Ja. En, en die gaan dus allemaal in het Rijksmuseum, maar dan kun je er helemaal niet meer bij om, uh, om de schilderijen te zien, want dan... Uh, nee, de, nou jawel, dat, uh, het, er mogen er niet meer in dan 650 mensen op last van de brandweer. Oké. Okay. En uh, de, op dat moment kun je nog alles goed bekijken. Ja, dus eigenlijk heb je gewoon de... de het, je hebt eigenlijk het Rijksmuseum afgehuurd. Ja, ja, als iedereen gewoon komt en uh, uh, we hebben geprobeerd uh, mensen, uh, kleine, voor een kleine groep mensen, elke keer twintig mensen, een kleine rondleiding uh, of iets vertellen over schilderijen. Ja. Dus uh, dat uh, hebben we geprobeerd allemaal. En en maar je gaat ook kritische vragen krijgen natuurlijk. Zo van ja, waar moeten dan bezuinigd op worden? Ik bedoel, moet ergens moeten bezuinigd op worden. Ja, nou laten we zeggen dat het, het hele cultuur uh, gebeuren en bezuinigen... Uh, we hebben het over uh, 200 miljoen. Dat is twee uh, kilometer autosnelweg. Ik heb het nog even nagekeken. De A4 van Schiedam naar Delft, dat kost... Uh, 7 kilometer kost uh, 800 miljoen. Dan ben ik nog uh, aardig. Mm. Dus we hebben het over uh, uh, eigenlijk... Uh, 200 miljoen en daar gaat 70 miljoen is voor beelden de kunst. En dat is 700 meter. Ja, ja, dus 700... En dat staat begroot. Ja, en okay, ik die wil... Die... 700 meter hebben wij als land niet meer over voor beeldende kunst. Ik zou ik wel, eigenlijk... ik zou wel qua verhaal iets, iets simpeler maken en dan komt het vast helemaal goed vanmiddag. Ja, nou ja, ik, bedoel, uh, ik hoop gewoon dat uh, mensen duidelijk zien hoe, uh, hoe belangrijk kunst is. En dat, het, uh, dat je er iets voor over kunt hebben en je krijgt er ontzettend veel voor terug. Vanmiddag. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat ik wil zeggen. Deze ochtend in het Rijksmuseum in Amsterdam. Dankjewel. Ja, van 9 ja. tot 6 uh, uur. Oh, kijk aan, de hele dag zelfs. Nou. De hele dag. Ja. Doen. Dankjewel, Dankjewel Erik-Jan. Nee, hey, geen dank. Doe, oei, oei. Oh, vandaag is het toch zo'n mooie dag. Of niet, Leon? Het is een hele mooie dag. <laughs> Goeiedag, jij bent van uh, het hetiskoers.nl. Een website over, uh, over, over wielrennen natuurlijk, over koers. En je bent ook nog eens een keer de drummer van, uh, van de Gasoline Brothers. Klopt helemaal. Je bent um, En een enorme wielerfan, toch? Ja, ja, nou ja, je valt het heel goed samen. Ja, dat, dat, dat is mijn vakken. <laughs> uh, vandaag begint um, de start van het nieuwe wielenseizoen. Maar uh, beter nog, hij is, het is al begonnen. hoezo? Hoe, want het, het is de omloop van het Nieuwsblad, is dat hè? Ja, ja, ja. Die, die is dus zaterdag, dus afgelopen uh, zaterdag verreden. Ja. Dus vandaag. Is uh, Kuurne, Brussel, Kuurne. Ja. Yeah. Ehm. Um, het uh, is eigenlijk het openingsweekend van het, uh, het Noord-Europese seizoen, uh, zou je kunnen zeggen. Ehm. Um, de, de renners die zijn al bezig geweest in Oman en. En, yeah. en allerlei en... andere oliestaatjes. En, en de Algarve en Andalusië. Om een beetje warm te worden. Mm -hmm. Daar hebben ze kilometers weggetrapt. En, uh, en nu komen ze de kou erin. En. Uh, mogen ze weer lekker in België gaan uh, rondfietsen. Want is dit, wordt dit dan gezien als echt de, de officiële stad van het seizoen... waar, waar wielrenners ook naartoe uh, trainen? Ja, ja, ja, tenminste voor een bepaald type wielrenner. Hè? Kijk, Alberto Contador... Die, uh die de Tour heeft gewonnen, die, die heeft hier geen boodschap aan... want die gaat echt niet in de kou en in de regen nee. in België fietsen. Uh -huh. Maar het type renner dat het moet hebben van de eendaagse wedstrijden... Die, die leeft hier naartoe. En uh, als je hier al een slag kunt slaan en, uh, en een overwinning kunt pakken... dan is uh, voor sommige ploegen het, het seizoen al geslaagd. Ja, en, en dat, er zijn best veel Nederlanders... die echt dit soort wedstrijden graag willen winnen, toch? Zeker, ja. Het ja. Dus is echt typisch een, een type wedstrijd dat Nederlanders en Belgen heel goed uh, kunnen rijden. Maar we zijn niet echt heel erg verwend geweest... Uh, met Nederlandse winnaars de laatste jaren. Dus dat er gisteren een, een Nederlander won, dat was echt... Uh, nou, dat, dat was 24 jaar geleden ja. dat het gebeurd was. En hoe zat jij, jij daarnaar te kijken? Uh, nou, ik moet zeggen dat ik op het laatst wel hardkloppingen had. <laughs> <laughs> het was erg leuk om te zien dat hij, dat hij ja, toch tamelijk vroeg uh, al, al weg was gefietst van, uh, van de rest van, uh, van het Veld. En dat uh, ja, was heel spannend. Ik kwam... Uh, ja, er kwam uiteindelijk nog een fotofinish aan te pas om te kijken of hij daadwerkelijk had gewonnen. Mm -hmm. Maar ik, ik zat inderdaad op het puntje van mijn stoel en uh, met, met hardkloppen uh, te kijken. Ja. Maar ja, uiteraard heel erg uh, blij met, uh, met deze overwinning Ik zat op Twitter voor de grap dat ik uh, nu toeterend door Utrecht zou gaan rijden. <lacht> en, ik, heb, ik heb het niet gedaan, maar zo voelde ik me weer. Ja. We hebben het over Sebastian Langeveld, die heeft, uh, heeft uh, de omloop gewonnen. Ik had nog nooit ja. van hem gehoord. Is dat heel gek? Ja. Nou ja, kijk, het, het hangt een beetje af van hoe, uh, hoe dicht je de wielersport uh, volgt. Uh, als, je, als je de wielersport volgt, van ken je hem, want hij is een paar jaar geleden uh, heeft hij heel erg goed gereden in de Ronde van Vlaanderen. Dat is een beetje de, de, de, de hoogmis van, uh, van het Belgische wielrennen. Uh, en uh, daar... Um, daar nou was hij op een gegeven moment zelfs uh, alleen op kop. Mm. En uh, twee jaar geleden was hij ook al uh, met Heinrich Hausler, dat is ook een bekende naam, was hij alleen op kop in de omloop uh, Nieuwslat, uh, de koers die er gisteren werd gereden. Mm -hmm. Dus hij had al een reputatie dat hij dit soort koersen uh, goed, uh, goed aan kan. Maar zijn probleem is dat hij nog nooit echt een grote koers had gewonnen. En, en nou ja, daar heeft hij gisteren een, uh, een verandering aangebracht. Dus uh, wie weet uh, is, is het hek van de Dam. Nou, dat zou mooi zijn. En uh, het hek is sowieso van de Dam wat betreft het wielenseizoen. Ja, dan moeten we toch heel even kort nog hebben over de Tour de France. Wat denk je, ja, dat kan wel even, want dat is voor mij echt het wielerseizoen namelijk. Gewoon Tour de France en daarna kijk ik altijd nog eventjes een beetje op teletext hoe de Giro gaat en dan uh, houden ze wel op. <laughs> maar nee hoor, nee, ik volg het wel, wel wat meer. Maar de, de, wat denk jij, de, de, de, ja, de seizoenswinnaar, wie, wie, wie gaat de Tour de France winnen? Nou, dat is, een, dat is echt de meest lastige vraag die je nu kunt stellen. Dat begrijp yeah. je. Yeah. Maar het uh, nou, hang, hangt bijvoorbeeld af van het feit mag Contador straks echt de Tour gaan rijden. Yeah. Hij is, uh, hey, je, je kent het verhaal. Hij is betrapt op 0,00006 grammetjes klembuterol. En yeah. uh, dat is gemeten. En uh, hij, is, hij is geschorst door uh, de Bond. Uh, en vervolgens is dat weer teruggedraaid. En hij mag weer gewoon fietsen. Yeah. Uh, maar daar speelt nog wel iets. En er wordt verwacht dat daar misschien toch nog een schorsing aankomt. Kortom, we weten niet of hij meedoet, maar laten we ernaast nou vanuit gaan dat hij dat hij wel meedoet. Ja. Yeah. Dan geef ik hem gewoon toch weer de meeste kans. Mm -hmm. uh, maar er zitten twee, twee echte A's op het zinkertaal. We hebben uh, Andy Slek, de, de Luxemburger, die, die zou hem kunnen winnen. Ja. En hij uh, moet natuurlijk ook heel chauvinistisch zijn en zeggen dat Robert Geesing hem zou kunnen winnen. Ik, ik hoop wel dat je het zou gaan of zeggen. Nou, we, ga, we, gaan het, uh, we gaan het meemaken en we spreken jou het komende wielerseizoen regelmatig. Elke keer als er een, uh, een grote klassieker is, dan gaan we even met je bellen. Of met een van je collega's van het iskoers.nl. Dankjewel, Leon. Ja, dankjewel Luc. En een fijne ochtend nog. Zometeen, Dit is de Zondag met Jeroen Snel. Goedemorgen Luc. Wat ga je doen? We hebben een uh, tralitrotter te gast. Weet je wat het is? Geen idee. <laughs> een geen genie. tralitrotter. is de enige ter wereld. Er is een man die allemaal gevangenissen rondreist uh, over ja. de hele wereld. om te kijken hoe uh, embarmelijk het eraan toegaat. Hij heeft een boek geschreven over Congo bijvoorbeeld. Ja. Dus uh, daar komt hij over vertellen. Hij laat zich vrijwillig opsluiten. en dat is al 75 keer gebeurd over de hele wereld. Kijk aan, zometeen in Dit is de Zondag. Volgende week zijn wij weer met een nieuwe 4-7.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 Uh, strip C, hoogte 4. Verder Pieter Wincemius, columnist Bas Haring, de start van beleefde lente en Ruimte voor jongeren. Wat er worden, oude vogels. Hallo vroege vogel. Bovendien worden de Nelgans en de hoornaar toegevoegd aan rotbeesten.nl. Luister straks van 8 tot 10. 10 naar Vroege vogels. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Want hij is nu al verkrijgbaar vanaf 80 euro. Hè? 8000 euro. Wat krijgen we nou? 8400 euro. Jongens, het is iets voor Pipjo. 8480 euro. Ha. Ga snel naar uw dealer of kijk voor de voorwaarden op Peugeot.nl.